Vandaag hadden we eigenlijk een interviewtje met Blanca voorzien en met Zahira, maar op een of andere manier is dat niet aan het lukken door ziekte- en vervoersproblemen. Maar we gaan dan toch een dichtje van de sluier opwerpen en jullie nog uitnodigen om te komen vandaag of morgen of deze week om de werkjes van Blanca te komen bekijken. En ik, één werkje noemt «Being» en dat is «Acryl op canvas». Een ander werkje heet Everyone, is ook acryl op canvas. En dan heeft ze ook een werk And There Is Light, dat is ook acryl. Dan heeft ze Flowing, dat is Wood silk dat is eigenlijk een, een, een uh, wild kunstwerk heel mooi. Dan heeft ze Always Light Within Everything, ook acryl. Dan Home and The Way Together, dat is keramiek dat ze heeft gemaakt, dat is... Uh, in de Zwarte Zaal. Uh, dat is opgesteld, erg mooi. Rusting out Water. Rising out Water. Dus dat, is, dat is ook iets. Uh, Pitfire is dat. Dan heeft ze uh, eigenlijk uh, een, een wat tegenslag gehad toen ze was begonnen, want ze is een jaar aan de slag geweest naar dat stukje identiteit, wie ben ik? En dat proces als vrouw. En ze was klaar en had heel veel goesting om veel ruimtes in te nemen, want ze moest delen met tien andere artiesten. En dan waren er waren ook een aantal werkjes, spots verdwenen in haar huis. Omwille van mensen die in haar huis zijn en dingetjes um, hadden weggegooid. Wat eigenlijk bestemd was um, voor deze mooie expo in die tijd vrouwelijkheid. En toch is het dapper doorgegaan. En ik denk als je in de hal komt, in, in, de, in de zwarte ruimte, waar Blanke haar, uh, haar stukjes laat zien. Dat je merkt dat water is heel belangrijk is voor haar. En dat er heel veel van zichzelf inlicht, heel veel kwetsbaarheid en ik nodig je uit om te komen dat ze de dagen dat ze er nog is, dat je met haar kunt babbelen over de werkjes die ze heeft gedaan en ja, zij is iemand die heel intensief meegedaan en jammer genoeg ziek is in bed en ja te veel op haar, op haar weekschema heeft gehad waardoor we geen interviewtje hebben, maar zo hebben we toch een beetje iets verteld over haar werkjes en ja, we zijn heel blij dat ze ook meedeed. Food, food, food, food, food, food, No.